8 uur. Het NOS-journaal. Lissabon Thomassen. Problemen in de ochtendspits vallen mee. Zuid-Korea investeert in defensie na aanval Noord-Korea. En supersnel rechtszaken oud en nieuw vandaag voor de rechter. De gevreesde drukke ochtendspits is tot nu toe uitgebleven. Om tien voor acht stond er op de snelwegen nog maar 30 kilometer file. Ook in de treinen is het rustig. De Nederlandse spoorwegen hadden grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. De AMWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. In het hele land kan het verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen.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 In de noordoostelijke staat staan meer dan twintig steden en dorpen onder water, doordat er enorm veel regen is gevallen. Een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk samen staat blank. En op sommige plaatsen zal het water de komende dagen nog verder stijgen. Daarnaast hebben weerkundigen gewaarschuwd voor nog meer noodweer. Queensland krijgt te maken met zware onweersbuien die gepaard gaan met opnieuw veel regen.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 De president kreeg veel kritiek na de artilleriebeschieting door Noord-Korea. Hij zou te traag en te zwak hebben gereageerd.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 De Egyptische politie heeft verschillende mensen opgepakt na de aanslag op een koptische kerk in Alexandrië op Nieuwjaarsdag. Zeven arrestanten zitten nog vast, tien anderen zijn na verhoor vrijgelaten. Gisteren was het in Cairo en in Alexandrië opnieuw onrustig. Er waren demonstraties en honderden kopten vochten met de politie. Dat gebeurde ook na de aanslag op Nieuwjaarsdag. 21 mensen kwamen om het leven toen een zelfmoordterrorist zich voor een kerk opblies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 Op de eerste dag van de Dakar-rally zijn drie Nederlandse deelnemers uitgevallen. Gerard de Rooij, Wuf van Ginkel en Hans Beks... haalden met hun vrachtwagen de eindstreep van de eerste etappe niet. De Roy blesseerde zich aan zijn rug... toen hij met zijn truck losraakte van de grond en hard neerkwam. De Roy was een van de kanshebbers voor de eindzegen van de Dakar-rally. Een race voor verschillende voertuigen... die de komende twee weken dwars door Argentinië en Chili voert. De trucs van Van Ginkel en Becks kwamen op hun kant terecht. Ook zij moesten de strijd staken. Het weer. in vanochtend lokaal kans op gladheid. Vooral in het kustgebied kan een winterse bui vallen. De middagtemperatuur ligt vandaag tussen 1 graad in het zuidoosten... en 4 in het westen. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag wordt het warmer. Bij veel regen blijft de temperatuur ook s'nachts boven het vriespunt. En overdag loopt de temperatuur op naar 9 graden op zaterdag. ANWB Verkeersinformatie in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is het in het hele land op de lokale wegen plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincies is het ook glad door winterse buien en die gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. Bij elkaar 13 files, goed voor 44 kilometer file. Het is niet al te druk voor de eerste maandagochtend in het nieuwe jaar. Een paar dingen vallen op. Op de A7 Zaandam richting Hoorn... staat tussen Purbrent Noord en Afrit Avenhoorn 3 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht. Er ligt namelijk piepschuim op de weg. De A28 Amersfoort Zwolle was een tijdelijk eh, dicht. Alle rijschokken zijn weer vrijgegeven, maar geeft nog wel wat vertraging. Richting Zwolle staat tussen Strand Nulde en strandhorst 5 km kilometer. En richting Amersfoort op de A28 tussen Afrit Ermero en Strand Nulde drie kilometer.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 Goedemorgen, goede voornemens worden het best omgezet in daden... als daar keiharde cash of zelfontwikkeling tegenover staat. Aan het begin van het nieuwe jaar heeft de verslavingszorg het behoorlijk druk. Daar ik zo over met directeur Szezewski van de GGZ in Rotterdam. Maar eerst naar Australië dat kampt met watersnood. Het zijn daar de grootste overstromingen in tientallen jaren. Er zijn tot nu toe drie doden gevallen en in totaal zijn 200.000 mensen getroffen. De stad Rockhampton wordt door de luchtmacht nu bevoorraad, zegt de Australische premier Julia Gillard. Omdat het vliegveld dicht is, moet het transport over de weg. Of course, it's possible that that road will become impassable, and already contingency plans are being made to move food either by barge or by helicopter into Rockhampton ja, want als de weg dan onder water komt te staan, dan zal het voedsel toch met boten of helikopters naar de stad worden gebracht. Veel inwoners van Rockhampton zijn geëvacueerd. Deze man is toch even in een bootje gestapt om te kijken of zijn huis niet is geplunderd. We to make sure everything's all right inside. No one's looted the place. So that's all I'm really worried about at the moment. We just gotta go with it, I suppose. Hopefully it won't be too bad. We'll just see at the end of it, I suppose. Tot nu toe is er nog niks gestolen, hij hoopt. Deze man dus dat het uiteindelijk wel mee zal vallen. Nederlander Frank van der Wand woont in Rockhampton... en hij beschrijft ook wat hij daar ziet. Water overal waar je kijkt. We hebben pas vandaag gereden rond ons heen... En, uh... Uh, overal waar je heen gaat staan er uh, uh, uh, uh, ruitkluisjes. Met andere wo woorden, je mag er niet doorrijden. Uh, omdat het water over de weg is. Ja. U, u... En het is 9 meter hoog op het ogenblik. Ja, u beheert een postkantoor. Functioneert dat nog? Wel, ik, ik verwacht uh, morgen... Wij hebben een vrije dag vandaag. En morgen zal het uh, de eerste dag treiden weer. Uh, voor het nieuwe jaar. En uh, op het ogenblik, uh, er is geen... Uh, Brieven die het, de stad uitgaan. en geen brieven die de stad binnenkomen. Want het vluchtveld is. Uh, hebben ze dichtgemaakt. Dus er kunnen uh, geen vliegtuigen in en uitkomen. En je kan er ook niet meer in en uit rijden. En we verwachten morgen dat, uh, dat Rockhearson een, een, een eiland op, op zichzelf is. Ja, ik kan me problemen voorstellen met elektriciteitsvoorziening, drinkwater, riool. Uh, hoe groot zijn de problemen? Vandaag waren we weer aan het rijden en er stonden elektriciteitsmensen al klaar om die elektriciteit af te zetten. Er zijn bepaalde gedeelten van de stad zijn al zonder elektriciteit, omdat het gewoon te gevaarlijk is om, om met al het water om die elektriciteit nog steeds aan te hebben. Dus dat hebben ze dan afgezet. En, en de riolering is ook een probleem natuurlijk, want uh, uh, ik hoorde mensen, je kan niet meer naar het toilet toe gaan, want het water gaat nergens heen. Nee. Uh, het, uh, omdat de, de druk van de rivier en het water dat uh, in de riolering al, al zit, ja, uh, yeah, anyway, het gaat nergens heen, dus het is allemaal een probleem. Nou, ze hebben, hebben ze wel een, een uh, uit, hoe noem je zo, een, een center gemaakt waar je heen kan gaan als je niet meer thuis kan wonen. De koelkasten gaan het dus ook niet meer doen of doen het al niet meer. Mensen moeten ook boodschappen hebben. Hoe gaat dat? Wel, we hebben net gekeken, we zijn pas, uh, uh, we kwamen net terug van een, uh, hoe noem je dat, een groceryzaak. Eén uh, gedeelte van de zaak is leeg en de andere gedeelte van de zaak zit vol. Uh, het ligt eraan natuurlijk wat je wil. In het begin, in verleden was het paniekbaaien en iedereen was uh, melk, uh, brood en aardappel aan het kopen. En die kon je niet meer krijgen. Maar toevallig vandaag heb ik uh, de zaak ingegaan. En, en ze hadden weer zat met aardappelen en, en melk en, en brood was er ook. Ja. Dus ik weet niet of misschien hebben ze um, waarhuizen waar ze uh, you know, die uh, voedselen in houden totdat uh, de, de, ze nodig hebben. Ja, heeft al iets gemerkt van inzet van de luchtmacht? Wel, we hebben gehoord dat die, die uh, helikopters die, uh, van, die uh, van het leger uh, ook in gebruik gemaakt zijn om, uh, om mensen te, uh, van de ene kant naar de andere kant de stad te brengen. Of ze, ook, ze brengen ook het eten binnen, uh, zoals uh, de aardappelen en, en, zo, en, en zo meer. De voorspellingen voor de komende dagen, we hebben gehoord dat de rivier die dwars door de stad loopt, hè, nog niet het hoogste punt heeft bereikt. Het wordt dus nog erger? Ze verwachten, op het ogenblik is het, we hebben net gekeken, 9 meters. Uh, het was 9,4 in, in 1991. En ze verwachten dat uh, volgende, oh, deze week wel uh, voorbij te gaan. Nederlander Frank van der Wand woont al 35 jaar in Australië. Laatste 14 daarvan in Rockhampton, dat zo zwaar is getroffen. Volgens de autoriteiten in Australië kan de wateroverlast nog weken duren. 12 minuten over 8 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Mark-Robin Visser is in Utrecht op Centraal Station... waar hij de drukke ochtendspits. Nou ja, druk nog niet geweest, maar het kan nog komen. In ieder geval probeert hij het in goede banen te leiden. Hier komt een trein binnen. Uh, ik moet even vragen aan degene die de verstand van heeft, meneer, uh, meneer Spithorst. Waar komt deze trein vandaan? Deze trein komt uit, dan moet ik even goed nadenken, uit Den Bosch, uit het zuiden van het land. En dan gaan we nu eens even kijken, meneer Spithorst is van de maatschappij voor Beter OV. Die komt hier in Utrecht ook kijken hoe het gaat, hoe de mensen hier uit de trein komen. Laten we eens even kijken, nou het valt mij volgens mij nog wel mee hè? Nog wel, ja. ja, nou, als ik, ik zie, het ziet er nou uit. Het is altijd moeilijk, hè, want heel veel mensen zijn al opgestaan om naar de deur te lopen. Ik heb het idee dat of net iedereen kon zitten of net ook misschien net niet. Dus dat is wel spannend. Goedemorgen. Hoe is de reis verlopen? Was het erg druk? Ja, het was heel druk. Ja. Ja. Hoe was de reis, meneer? Goed, dank u wel. Ja, heeft u ja. kunnen zitten? Nee, staan. oh u moest staan? Ja. Was het erg druk onderweg? Nee, we niet. De reis is altijd afgelaten, dat weet je toch. Ja. Nou ja, we horen dus nu misschien wat meer vanwege de kapotte treinen. Nou ja, ik heb er weinig van gewerkt. Ik heb er dus dat is gewoon ook op... Sterkte vandaag. U ook. Dank u. Dag. Ja, mensen moesten staan. Nou ja, goed, dat komt natuurlijk vaker voor in de trein, dat mensen moeten staan. Ja, meneer gaat hier je glunderend trein in. Ja, inderdaad. Helemaal blij dat u er is. Gelukkig wel, vanochtend uh, wel. Ja, inderdaad. Heeft u wel de goede te pakken, want uh, ik, hoop wel. ik zie maar op de trein staan. Dus uh, nou ja, daar ben ik in ieder geval blij. Normaal gesproken niet. Dan zie je in ieder geval uh, wel dat allebei op de borden, zowel hier als aan de overkant, uh, ja. toch Alkmaar staan. Maar helaas komt de trein binnen van Schiphol. Ja, het is een beetje rommelig inderdaad. Oh, er wordt al gefloten, geloof ik. Gefloten, ja. Goeie reis. Dankjewel, Dan wens ik een fijne dag. Beste wensen. Nou ja, goed ja, meneer Meerstad. Uh, u staat hier met uw serviceuniform uh, te kijken. Uh, ik heb er geen verstand van, maar het valt mij eigenlijk wel mee. Ja, deze trein uh, valt mee qua drukte. Ik hoorde net wel dat er, uh, dat er op deze lijn verderop richting het zuiden bij Culeborg echt heel erg vol is. Dus uh, uh, ik krijg ook signalen door dat het wel degelijk op sommige plekken in het land echt vol is. En dat uh, mensen ook uh, uh, op de prons blijven staan. Dus uh, ook voor hen zullen we proberen te zorgen dat er, uh, dat er in de, bij de volgende treinen uiteindelijk voor hen ook ruimte komt. Maar dat was ook de kwetsbare lijn waar we, waar we zeiden vooraf hier zal het ingewikkeld worden. Er schijnt ook één in de die had moeten stoppen daar niet gestopt te hebben. Dus dat heb ik net allemaal doorgekregen. Dus het is wel degelijk zo dat we ook daar eh, onze ogen extra open moeten hebben. Ja. Nou dan nog maar even een advies aan de mensen die nu thuis zitten en denken zal ik alvast gaan rijden of nog niet? Zal ik me nog een keer omdraaien in bed? Nou ja, lekker omdraaien in bed. Dat is, zou ik gewoon dat is, doen. Dat is altijd uh, plezierig. Zeker sinds de afschaffing van het uh, slaaprijtuig, natuurlijk. Maar uh, ja. Nou, ik ben benieuwd of het, uh, of het ook overeind blijft. Hè. Je ziet nu wel de eerste dingetjes misgaan. En ook deze trein die nu net wegrijdt. Daar hebben mensen in gestaan. Het is wel een intercity. En eigenlijk is de deel dat in intercities niemand hoeft te staan. Je kunt nooit uh, iedereen altijd een zitplaats bieden. Behalve als we de tarieven verdrievoudigen. Dat wil ook niemand. Maar in de Intercity moet je gewoon kunnen zitten, ook vandaag, eigenlijk. Er is nog werk aan de winkel, uh, in ieder geval hier op Centraal Station in Utrecht ook. En meneer uh, Meerstad, die volgt het allemaal in zijn NS-service-uniform live te bewonderen. Uh, komt dat zien. Nou, nog wel getwitterd dat de Intercity naar in Nijmegen zeer druk is. En de, controleur, de conducteur dan ook nog komt controleren. En dat er gevochten wordt door eerste klas volk om de zitplekken. U kunt naar ons blijven twitteren. NOS Radio 1 is ons accounts afvallen, stoppen met roken, minder drinken. Aan het begin van het jaar bent u weer streng voor uzelf. Wanneer, wanneer werkt dat nou? Blijven luisteren ook naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Marcel, nog steeds plaatselijk dichte mist in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg. Verder, het hele land zijn de lokale wegen nog hier en daar verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincies vallen ook wat winterse buien. Bij elkaar 12 files, goed voor 57 kilometer. Valt reuze mee voor een maandagochtendspits. Een paar dingen vallen op. Er ligt piepschuim op de A7 Zaandam richting Hoorn. De Afrit Avenhoorn, daar is de reis ook dicht. Vanaf Purmerend Noord staat zo'n 3 kilometer file. Wat vertraging op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp zo'n 6 kilometer. Bij Nooddorp is de reisrook dicht. De A28 Amersfoort Zwolle was even een tijdje dicht op last van de politie. Alles is daar weer vrijgegeven, maar toch behoorlijke vertraging. Van Amersfoort naar Zwolle tussen Nijkerk en Alfred Ermelo 7 kilometer. En richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strandhorst 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. De autowereld is een mannenwereld. Voor vrouwen is in de showroom doorgaans maar weinig aandacht. Maar dat gaat wel veranderen. Want dealers hebben ontdekt dat er, zeker de helft van de gevallen... de vrouw besluit welke auto er wordt gekocht. En ook waar. auto PON organiseert daarom speciale ladies' nights... met allerlei toeters en bellen. Van auto's kijken tot sleutelen... en krempjes testen bij de cosmetica-stand. Goedenavond, dames... Ik heb weinig momenten dat ik voor de groep van zoveel dames iets mag zeggen. Ik word daar een klein beetje nerveus ook van, dus neem het me niet kwalijk als ik misschien niet helemaal lekker aan mijn woorden kom. Mm, oh yeah, oh, maar in ieder geval van harte welkom dat u er bent. Help me eens even, wat zou dat wezen? Is dat het remblokje? Het heeft er wel wat van. Heeft er wel wat van, hè? Ja, dat denk ik ook. Vindt u het leuk hier? Ja, ik vind het hartstikke leuk. 10. Een schijf of een blok? Of een blok. Nou, dan moet ik nog eventjes op de knieën. Dames, wat bent u nou aan het doen? Nou, wij proberen oh, dat goed tot te even welk onderdeel wat is. Onderdelen raden. Nummertjes zoeken, ja. Nou, dat lijkt me een schijf, hè? Een remschijf. Die met nummertje 10? Ja. Ja, dat is geen accu. Nee. U bent wel fanatiek, hè? Ja, ik wil wel graag weten hoe het in elkaar zit, natuurlijk. En vooral, ik wil het goed hebben. Maar lukt het een beetje? Hartstikke goed, ik heb hem helemaal ingevuld. Ja, wijs ja, eens aan. Waar zit die koelvloeistofleiding? Cool nou, dan moet ik even zoeken. Ik had hem net goed, maar ik kan hem nu niet meer vinden. Ik weet het echt niet, hoor, wat dit is. En u weet het ook niet, meneer? Kunt u ons helpen? Nee, niet ik weet het ook niet. Ik ben een woman in disguise. Oh. Werkt deze avond bij u? Want u weet wat het achterliggende doel is. Ik rijd in Passat en ik ben helemaal tevreden. Dus nee, voorlopig ben ik niet toe aan een andere auto. Dit is gewoon een, een leuke avond. Dames met een gele label die uh, beginnen bij de dames van Issy Paris. omhoog wel kijken alsjeblieft? Die wij bereid hebben gevonden om u uh, wat uitleg te geven over make-up. Ik ben nu uh, de glitteroogschaduw aan het ontdenken. Het is een oogschaduw en een liner in één. Spreek krijgt glitters. <laughs> ja, inderdaad. Ik doe hem niet helemaal. Wordt geen vroegertje vanavond greek? Dat is ook helemaal niet erg. Dat wordt stappen vanavond. Jullie. Dat heeft weinig meer met een polo te maken. Hè? Nee, maar dat komt straks. Want daar vreug ik me ook op. Ja, waarop? Op de banden verwisselen en dan kijken hoe de motor in elkaar zit. Ja, daar ben en, ik eh, ook heel benieuwd. We ja. Verwisselen, want vrouwen die doen het eigenlijk. Helemaal. Nou, ik weet wel hoe zwaar een band is. Ja. Dus ik wil even weten wat de goede techniek is om hem op die schroeven te krijgen. De dames met een blauw label aan hun cuicord. Die uh, beginnen met wisselen van banden en wielen. En het uh, eventueel repareren daarvan. Is het hoog genoeg? kan het gewoon met mijn hand nu toch? Lukt het? Nou, die laatste gaat een beetje stroef. Klopt dat? Ja, de teller begint te draaien. Dus... Ja, dat dacht ik aan. Even hier. moet er tegenaan zetten. Oh ja. Hij nou, vindt het wel leuk hoor. Als eerder een band gewisseld? Nee. Wel een lamp. Dat dan weer wel. Maak het jezelf makkelijk. Probeer altijd naar beneden te duwen met de sleutel. En zo ga je hem losdraaien. Vloeiend gaat het. <laughs> Echt vloeiend. Perfect. Ik zie dat u er erg bedreven in bent. Ik heb het vaker gedaan, maar niet met een autoband. Wat heeft u dan vaker gedaan? Fietsen. Oh, u denkt dat is net hetzelfde? Het zijn ook moertjes, ja. Heeft u al wat geleerd, mevrouw? Nou, hoe ik een lampje moet verwisselen in ieder geval, want ik doe nooit wat aan de auto, dus... Uh... Alleen zo'n bandwisselen zie ik niet zitten. Ik krijg niet eens de doppen los. Dat mag mijn man doen. Tussen het onderdelen raden, of zoals ze het hier noemen, een raadje plaatje... en het uh, banden wisselen door, is er tijd voor bubbels. Bubbels, de wijnbar. De Prosecco's zijn over het algemeen droog. Het leuke is nog, uh, we gaan eerst een bordeltje drinken en daarna gaan we automatisch inparkeren. We hebben er drie geproefd, is lekker. Nou, voor de dames is natuurlijk hartstikke leuk. Dan mix je dus een prosecco-druif met een andere druif en dan krijg je weer een klein soetje in, uh, maar die gaan we zo meteen doen. Bent u al verleid? Ik zie genoeg, maar uh, ik ben altijd een beetje van de verstandelijke tak, zeg maar. Wat is dat, een verstandige tak? Kijken, niet kopen? Nou, dat is eerlijk gezegd, uh, mijn man zou hier helemaal uit zijn bol gaan. En ik heb dan altijd zoiets van, uh, even rustig aan, we zijn blij met wat we hebben. Wij zijn mensen van de tweede hand, zeg maar. Het is niet anders in deze tijd. Oh, u bent een mismatch vanavond. Ja, sorry. <laughs> maar wel een goede en een hele lieve. <laughs> Ladies Night in de showroom. Louis Dekker mocht ook naar binnen. De start van het nieuwe jaar zijn er natuurlijk weer een hoop goede voornemens gemaakt. Gezondere geest en lichaam is meestal het doel. Maar het is uiteindelijk niet de beste stimulans... Uit onderzoek blijkt namelijk dat onze goede voornemens het beste uit de verf komen... als we ze omzetten naar keiharde cash en zelfontwikkeling. Om te kijken hoe dat valt ging verslaggever Mark Hamer gisteren naar een sportschool in Amsterdam. Druk aan het fietsen. Is dit... 50 kilometer. 50 kilometer gefietst? Ja, bijna. En is dit in het kader van de goede voornemens? Ja, dat was wel mijn... Uh... Ja, uitgangspunt. Nou, 1 januari, weer een nieuw begin. Hup, er weer keihard tegenaan. En wat is het doel? Uh, conditie opbouwen, een klein beetje aftrainen en uh, volhouden. Ja, want dat is moeilijk, hè? Nee. Als je begint, dan denk je van, oh shit, ik voel mijn longen weer. Maar dan door, doorzetten. Maar dat is volgens mij met alles. Gewoon doorzetten. Bob de Boef, general manager van de sportschool David Lloyd. Meer mensen zoals deze mevrouw? Ja, gelukkig wel. Ja, dat is voor ons een goede tijd dit. Veel mensen begonnen op 1 januari zelfs? Uh, verba verbazingwekkend. We hadden 11 mensen die zich gisteren in hebben geschreven. Ja, en 11 is gewoon heel erg goed. En op een dag die je eigenlijk als uh, min of meer afgeschreven beschouwt... Uh, verlegen... Zaterdag notabene, 1 januari. Ja, toch een hoop mensen die in één keer toch besluiten om binnen te stappen. En zeggen, nou ja, het moet nu gaan gebeuren. En, en dat merken jullie jaarlijks... Dat, dat altijd bij de goede voornemers mensen massaal naar de sportschool gaan? Ja, klopt inderdaad. De omzet wat we aan, aan nieuwe leden doen is in januari ongeveer het dubbele... van wat we in een andere goede maand doen. Marten van Garderen, econoom bij de ING, heeft onderzoek gedaan naar de goede voornemers. En wat is de top 5? Op één staat afvallen. Op twee je minder druk maken. En op drie, dat is heel toepasselijk, nu we hier ook in het sportcentrum staan natuurlijk... Ja, meer sporten en meer bewegen. Op vier zuiniger leven willen mensen graag. En vijf willen ze wat, wat plezieriger met anderen omgaan. Nou, Anna, eerst maar even, waarom doet u ING onderzoek naar goede voornemens? Ja, goede voornemens hebben ook alles met economie te maken. Het veranderen van gedrag voor mensen. En uh, ja, daar raakt uh, goede voornemens ook aan economie. En daarnaast, goede voornemens kunnen ook nog eens goed zijn voor je portemonnee. Als uh, sommige goede voornemens, uh, neem stoppen met roken, dat kan uh, flink schelen. En vervolgens, ja, dan is dat ook een flinke steun in de rug als je je dat realiseert. Als je bijvoorbeeld eens uitrekent wat dat je scheelt. Dan laten we even weer naar iemand zoeken die lekker aan de sport is. Ik moet roepwezen op het schepapparaat. Is dit in het kader van de goede voornemen? Ja, inderdaad, klopt. Ja, ik doe het al twee keer in de week, maar ik ga nu uh, proberen vier keer in de week. Vier keer in de week? Ja. ja en zelfs op 2 januari dan de sportschool in? Ja. Waarom doe je het? Ja, ik denk ook voor je, voor je geest. Vooral gewoon lekker om meer vel te zitten. En ook een beetje over je figuur. Nou staat er hier een meneer van de, van de ING. En die, die, die zegt, luister eens, al die goede voornemens heeft ook bij de mensen met een portemonnee te maken. Bij mensen met een portemonnee? Ja, daar mag ik je even bij roepen. Zij begrijpt het nog niet helemaal hoe dat nou zit met, met en het sporten en, en de portemonnee. Wat we zien is dat uh, natuurlijk niet alles is zomaar even heel makkelijk in geld uitdrukken. Maar de, wel echt, mensen hechten wel een waarde aan bijvoorbeeld je gezondheid. Want jij doet dit om fitter te worden. Ja. Dus ik denk dat daar, daar heb je, heb je wel, hecht je waarschijnlijk wel waarde aan. En die waarde kun je natuurlijk in geld uitdrukken. Of proberen uit te drukken. Ah, ik begin, bij mij begint hij te dagen. Ben het oh, begint ik... iets te vallen, ja. <laughs> maar niet met die pakje je sigaret is makkelijker, hè? want dan kan je van op vakantie als je daarmee stopt. Nou, ik denk, nee. Volgens mij uh, geeft het uh, toch wel uit. Geen pakje peuken, dan neem ik wel een extra wijntje. Je dus moet je ja, sparen? Ja, ja daar ja. ben ik slecht in. Ja, ja. Nou ja. Dus, ja. Ja. oordopjes weer in en, uh, en je verder. Ja, dat uh, is mooie Succes. Dankjewel. Ik heb al besloten. Morgen begin ik. Veel succes. Ja. Mark Hamer, eerst zien, dan geloven. Goeie voornemens. Ja, de start van het nieuwe jaar is voor veel mensen ook het moment... om hun verslaving serieus aan te gaan pakken. Ga ik over praten met de directeur van Bouwman GGZ in Rotterdam... chef Sjezewski. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben zich bij u gemeld? Nou, eh, enige honderden. Honderden? Jazeker. Kunt u dat aan? Uh, nou ja, kijk, veel mensen die gaan naar onze elektronische site en gaan daar al informatie uh, opzoeken ...om eens na te denken over hun eigen middelengebruik. Het gaat om alcohol, het gaat om softdrugs, gaat ook om harddrugs... ...en wat het doet met hun lichaam en met hun geest. Ja, is het vooral alcohol? Want dat is misschien het makkelijkst? Nou ja, kijk, het is het makkelijkst. Het is het meest bekende middel in onze samenleving. Ja. En als we ons realiseren dat uh, zo'n 10% van de Nederlandse bevolking... Uh, ...problemen heeft met alcohol... ...zijn die allemaal verslaafd, maar mensen die gewoon te veel drinken... ...en daarmee toch ook gezondheidsschade oplopen. Hm. Daar uh, staan we natuurlijk niet gek van te kijken... ...dat het met name mensen zijn met alcoholproblemen. Maar daarnaast uh, zien we ook heel veel mensen met softdrugsproblemen. Hm. Is het trouwens gebruikelijk dat er zo honderden zich aanmelden... ...zo aan het begin van het nieuwe jaar? Ja, zeker, zeker. Je ziet er ieder jaar wel zeg maar zo'n 20% meer aanmeldingen... ...of verzoeken om informatie... ...of mensen die de tocht eindelijk een keer gaan maken... Ja, het hangt er altijd een beetje vanaf of ze dat in een wat breder kader willen aanpakken. Want degene die dat doen, die bijten door. Die gaan investeren in gezond en vitaal leven. En degene die het alleen maar even als een oplevingje zien of als een trucje ja, om even bij te komen, ja, die, die verliezen uiteindelijk weer de greep en die haken weer af. Is dat de grootste groep? En ik hoop dat zeg maar, de trend die u ook net liet zien, toch eh, eh, het investeren in je eigen gezondheid, want wat is kostbaarder dan je eigen gezondheid, hè? je lichamelijke en je geestelijke gezondheid, dat die trend eigenlijk doorzet, want dan heeft het echt effect. Ja. Dan scheelt het veel geld, maar uiteindelijk bescherm je je eigen gezondheid, want uiteindelijk is voorkomen echt beter dan genezen. Ja, de trend doorzetten, maar het, het gaat ook om doorzetten. Hè. Je moet volhouden. Wat kunt u voor die mensen doen? Nou ja, We kunnen de mensen helpen zeg maar, om echt de balans op te maken van uh, gezond en, en goed leven. Je hoeft niet als een monnik te leven, je hoeft niet een geheel onthouden te worden... Tenzij je een risico hebt om verslavenziek te worden. Dat is genetisch bepaald. Dus die mensen moeten echt uh, andere manieren van lol uh, vinden. Die moeten niet uh, aan de alcohol of aan de drugs uh, gaan. Maar als je zeg maar, gewoon beperkt met, uh, met middelen kunt omgaan, dan kun je ook genieten. En dan kun je een uitstekende balans in je eigen leven hebben... En dat is denk ik toch ook de grote truc voor veel mensen. Want hoe kan ik spanningen in het werk, hoe kan ik spanningen in mijn leven... hoe kan ik die anders reguleren dan bijvoorbeeld uh, met, met alcohol of met drugs? Ja. Hoe kan ik uh, van dingen genieten zonder... Uh, zeg maar naar de alcohol of de drugs te moeten grijpen. En je ziet dan dat mensen die dat niet alleen doen op het gebied van alcohol en drugs... maar ook op het gebied van bewegen, ook op het gebied van voeding... ook op het gebied van ontspanning, dat die er uiteindelijk het beste doorheen komen. Nou ja, toch snap ik nog één ding hier, want het zijn, u heeft het echt over probleemgevallen. Mensen die problemen hebben met ja. drugs, problemen met alcohol... past dat bij zoiets iets, iets lichtzinnigs als goede voornemens maken? Jazeker. Kijk, uh, problemen... Uh, uh, uh, uh, ja, alcohol en drugs passen zozeer bij onze samenleving. Maar ze hebben het al jaren, die mensen. Worden ze nu dan extra aangesproken? Of? Ja, dat is toch het ritueel van, van de jaarwisseling. En laten we daarvan profiteren. Het feit dat mensen dan even de balans opmaken van hun leven en zeggen... hoe ga ik het nieuwe jaar in? Dat geeft een unieke kans ook voor ons als hulpverleners, zeg maar... om mensen het zetje te geven ja. om ze de goede kant op te krijgen. Hoe, hoeveel procent sleept u erdoor? Uh, nou... Durf ik durf het niet hard te zeggen, maar ik denk dat de helft goede stappen vooruit zet. En dat je de helft een beetje weer kwijtraakt. Ja, dat is toch een mooie score. Zeker. Dat en doet u voor. En een van de hoop ook, zeg maar dat dat juist door dit inbedden in een, in een andere cultuur van leven. Hè, je kunt gewoon gezond en vitaal door het leven gaan als je daar wat voor over hebt. Dat dat met name de doorslag gaat geven. Meneer Sezewski, directeur van Bouwman GGZ in Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Radio 1, het NOS-journaal. Problemen door gladheid vallen mee en onruststokers jaarwisseling vandaag voor de rechter. Goedemorgen, het is bijna 1 over half 9, ik ben Lot Thomassen. De gevreesde drukke ochtendspits is tot nu toe uitgebleven. Om iets voor half 9 stond er op de snelwegen zo'n 50 kilometer file. De treinen rijden weer volgens de gewone dienstregeling, maar wel met kortere treinen. We stoppen ook extra op sommige stations waar we normaal met de interstities niet stoppen. Dus het is, de dienstregeling ligt wel krap en alles rijdt weer vandaag. Dus het is vol op het spoor. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. In het hele land kan het verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. Tientallen mensen die tijdens Oud en Nieuw zijn opgepakt... moeten vandaag al voor de rechter verschijnen. Het gaat om speciale supersnelrechtszittingen. In zes steden worden in totaal 27 zaken behandeld. De straffen zijn hoger dan normaal... zeker als er sprake is van geweld tegen politie of brandweer. Als een verdachte wordt veroordeeld, moet hij zijn straf meteen uitzitten. President Lee van Zuid-Korea heeft bekendgemaakt dat er fors geïnvesteerd gaat worden in defensie. Volgens hem is dat nodig na de aanval van Noord-Korea anderhalve maand geleden op een Zuid-Koreaans eiland. Voor vrede moet een prijs worden betaald, zei Lee in zijn nieuwjaarstoespraak. Verder zei hij dat zijn land altijd bereid is tot een dialoog met het Noorden. De premier van de Australische deelstaat Queensland roept haar kabinetsleden in een spoedzitting bijeen vanwege de overstromingen. Ministers die op vakantie waren moeten terugkomen. Volgens de premier van Queensland is de situatie in jaren niet zo ernstig geweest. We have massive community impacts. What's here in Rockhampton is Well, I don't think we again voor 50 of years. That's the nature of this event. Meer dan 20 steden en dorpen in de Australische deelstaat staan onder water, doordat er enorm veel regen is gevallen. Er wordt gewaarschuwd voor nog meer noodweer. Deze Nederlandse immigrant woont in het getroffen Rockhampton. Het is hier bij de universiteit hebben ze een, een, een gedeelte afgezet voor mensen die dus thuis niet meer kunnen slapen vanwege de uh, elektriciteit en uh, ja, de rioleringen.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 Op dit moment komen daarnaast opklaringen ook buien voor. De meeste buien die zien we in de kustprovincies. En er valt dan ook een mix van winterse neerslag. Dus regen, natte sneeuw en korrelhagel. Door bevriezing, maar ook door die winterse buien, kan het vanochtend plaatselijk glad zijn. In het zuidoosten en oosten komt vanochtend ook nog mist voor, plaatselijk zelfs dichte mist, maar later vanochtend verdwijnt de meeste mist. Vanmiddag dan draait de wind van het noordwesten naar het westen. En het betekent ook dat de buitjes zich ook wat meer landinwaarts laten zien. Nog steeds kan het dan plaatselijk tijdelijk eventjes glad worden door winterse neerslag. Tussen de buien door zien we vanmiddag af en toe de zon. En dat wordt vanmiddag een graad of 4 in het westen. Maar in het oosten blijft de temperatuur rond of net boven het vriespunt schommelen. Morgen dan, dan trekt er een zwakke storing over Nederland. Dat levert veel bewolking en een beetje neerslag op. Op woensdag komt er vanuit het zuidwesten opnieuw een storing. Maar die is wat actiever. Het zal dan kort eventjes dooien. Maar later in de week zien we gewoon dat de winter wat door blijft kwakkelen. Met temperaturen overdag net boven nul. En de nachten net onder nul. Met af en toe wat winterse neerslag. ANWB-verkeersinformatie in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg... komt plaatselijk dichte mist voor. In het hele land is het op de lokale wegen verraderlijk gladde bevriezing. In de kustprovincies is ook nog gladheid door winterse buien... en die gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen... Qua drukte stelde het niet veel voor deze maandagochtend. In totaal 45 kilometer file. Twee zaken vallen op. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat tussen Purmerend Noord en Alfred Averhoorn 4 kilometer. Ligt daar piepschuim op de weg, dat wordt opgeruimd. De linker reishok is dicht. Tijdje was de A28 A Amersfoort Zwolle in beide richtingen dicht. Die is nu weer open. Tussen Nijkerk en Strandhorst 4 kilometer richting Zwolle. En de richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strandhorst 3 kilometer. 7 minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat nu over de gezondheidszelftest. Want iedereen kan via een test op internet zelf zien hoe groot zijn of haar risico is... op het krijgen van de 28 meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Het zijn onder meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekten... en de meest voorkomende vormen van kanker. De test is ontwikkeld door specialisten van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. En initiatiefnemer is chirurg Arthur Niggebrugge. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is het belang van die test, die zelftest? Um, ja, het belang is dat wij helaas uh, nog maar al te vaak merken... dat mensen beter geholpen hadden kunnen worden... als ze eerder op de hoogte waren geweest van hun risico's. En daar willen wij met de gezondheidsrisicotest verandering in brengen. En dan kun je dat dus doen via internet. Uh, ik ben hem aan het doen. Het gaat wat langzaam nog. Okay. Kan dat? Nou, misschien dat er heel veel mensen dan op het net zijn. Want tot gisteren was hij uh, razendsnel. Ja, en kun je dat gewoon gratis doen? Uh, nou, er zijn twee verschillende vormen. Um, voor de, de grote drie ziekten, hart- en vaatziekte, suikerziekte en nierschade. Waar ook uh, heel veel winst mee te behalen is. Dus die is gratis te doen. En dan is er ook nog een experttest. Waar ook een abonnement, een jaarabonnement aan verbonden zit. En die kost 1995 uh, per jaar. Ja, en, en hoe werkt het? Want ik zie een hele lijst vragen met allerlei... Aandoeningen. Nou, um, hoe het werkt is dat uh, voor al deze aandoeningen zijn in Nederland kosten nog moeite gespaard om daar goede richtlijnen voor op te stellen. Maar de vraag is een beetje um, wie implementeert die richtlijnen. En nu hebben wij een test gemaakt waarbij elke Nederlander in feite in staat is om de nieuwste medische richtlijnen op zichzelf toe te passen. En dat betekent je moet er wel even voor gaan zitten als je de experttest doet. Daar ben je wel een half uur mee bezig. Ja. Maar dan heb je de allernieuwste medische richtlijnen op jezelf toegepast. En dan kun je dus kijken of, er, uh, of je een verhoogd risico hebt op een van die veel voorkomende ziektes. Dus je krijgt gelijk uitslag? Je krijgt meteen de uitslag. En uh, um, um, vaak zal het zo zijn dat je geen verhoogd risico hebt. Dat is, uh, dat is hartstikke goed, want de zorg in Nederland is natuurlijk voortreffelijk. Maar wij willen juist die mensen die soms niet op de hoogte zijn van ernstige risico's... toch willen we er zeker van zijn dat ze daar wel van op de hoogte komen. En dat kan met deze testen op een heel eenvoudige manier gebeuren. Ja, Maar maak je mensen dan niet bang? Want als er dan wel uitkomt dat verhoogd risico is, wat dan? Nou, wij maken de mensen alleen bang als op basis van de bestaande geldende richtlijnen er daadwerkelijk een verhoogd risico bestaat. Dus die ongerustheid die zou dan in ieder geval terecht zijn volgens de nieuwste medische richtlijnen... We hebben ook een groot onderzoek gedaan afgelopen jaar bij 22.000 patiënten. En dan blijkt eigenlijk dat die onterechte ongerustheid, die blijkt reuze mee te vallen... En uh, ik denk dat er meer mensen gerustgesteld zullen worden door de test dan ongerust gemaakt. Toch was dat wel de kritiek, zeker een aantal jaren geleden toen veel mensen bijvoorbeeld ook nog naar Duitsland kregen... voor een uitgebreide check en dan preventief en dan te horen kregen dat er risico was op van alles. werd er toch steeds gezegd, ook met name de huisarts, die maakt mensen onnodig bang. Die mensen komen allemaal bij ons weer vragen om hulp en ze hebben nog niks. Nou, daar hebt u volkomen gelijk in. Daarom doen wij ook geen onderzoek. Het enige wat wij doen is kijken of mensen een risico hebben op een aandoening. Het is dus niet zo dat wij allerlei onterechte onderzoeken doen... want dan komen er allerlei um, verontrustende um, um, um, resultaten uit. En dat is wat juist een van de redenen geweest om deze test uh, te bedenken. Ja. Wij hebben heel vaak in het ziekenhuis dat wij mensen uh, op onze spreekuren krijgen... die allerlei onderzoeken gedaan hebben die niet op terechte gronden zijn verricht... waarbij de mensen inderdaad ongerust zijn. En juist om daar een verandering in te brengen, hebben wij dit uh, initiatief gestart. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja hoor, ga Meneer Neggebrugge, initiatiefnemer en chirurg van die zelftest. Gezondheidszelftest. In Spanje trad gisteren een strenge anti-tabakswet in werking. Roken is nu verboden op allerlei openbare plaatsen. Niet alleen in kroegen en restaurants gelden de nieuwe regels... bijvoorbeeld ook in speeltuinen. Correspondent en ex-roker op Zoutberg werkte gewoon door... tijdens Oud Nieuw en keek hoe de sigaretten... heel langzaam werden gedoofd in Madrid. Het is 5 voor 12, Letterlijk 5 voor 12 In de Taberna Alhambra. Hartje. Echt binnenstad van Madrid... Waar over vijf minuten ook de anti-rookwet van Spanje ingaat. Al zou je dat nog niet zeggen. tafeltjes hier zijn gewoon vol. Net als de asbakken, er wordt vrolijk gerookt aan alle kanten. Alsof er nog niks aan de hand is. Hij is een minuut. Meisje maakt meer voor schoft uit terwijl ik zeg dat het over vijf minuten ingaat. En je gaat door met roken tot de laatste minuut. Tot ja, ook. Alles wat ik kan roken, dat doe ik nu nog. Heb je enig idee wat je te wachten staat? Ja, ik heb een kassa. Maar als je kijkt me stralend aan en zegt: ik ga voorlopig althans niet meer uit. En aan het tafeltje naast dat van de meiden steekt een jongen er ook nog één op. En het is nu echt al dus over twaalf uur geweest hier, voorlopig. En dat lijkt dan weer heel erg Spaans. Gaat het nog even door? Ja, se la hoor. Ya partir mañana. Ya partir que abre la mañana pues ya. Ya todavía is nog todavía. Todavía dag van vandaag. Ik vraag de kroegbaas of hij niet moet ingrijpen. Hij zegt: het is toch nog steeds zaterdag. De dag van zaterdag gaat toch nog steeds door. Nee, morgen, als de deur open gaat dan mag er niet meer gerookt worden. Maar deze nacht... Zondagmiddag, half twee, twaalf uur later. De sfeer is nu wel wat anders. Ik ben gewoon maar naar het café bij mij in de buurt gelopen. Een café waar ik graag kom. De asbakken zijn er weggehaald. Ik sta buiten voor de deur. En één voor één komen hier de mensen naar buiten met een pakje sigaretten. Het roken dat gebeurt vanaf nu buiten. Je moet meteen zeggen, ook weer geen straf. Het is een graad of 15 vandaag. En iedereen staat hier heerlijk in het zonnetje te paffen. Hier op het terras een rokende dame in een leren jas. Die zegt, ik vind het wel goed die wet. Ik vind het absoluut terecht, vooral ten aanzien van de mensen die niet roken. En een punt wat de nieuwe Spaanse rookwet erg bijzonder maakt is dat het vanaf nu ook verboden is om in de buurt van kinderspeelplaatsen te roken. Dit is de kinderspeelplaats Achter mijn huis. Hij wordt inderdaad niet gerookt. Ik denk dat in een openbaar gebied dat niet zou zijn, omdat me parece goed como voorbeeld voor de kinderen, maar in een openbaar gebied dat niet zou zijn, omdat met twee kinderen hier bij de glijbaan zegt: "Ik vind dat de wet veel te ver gaat. Waarom verbied je op een plek als dit dat mensen roken? Het is gewoon een openbare ruimte." En ik vind wat dat betreft dat de wet veel te ver gaat. Oké, okay, een goed voorbeeld geven aan kinderen is één ding, maar zo ver hierin gaan, dat is iets anders. Ik denk dat deze wet te is. Overigens beginnen de boetes voor het roken van sigaretten op plaatsen waar dat niet mag vanaf 30 euro. Dat kan daarna nog snel verder oplopen, in de ergste gevallen tot 600.000 euro. Bijdrage van onze correspondent in Spanje, Rob Zuidberg Door naar Mark-Robin Visser op Utrecht Centraal, waar de ochtendspits tot nu toe... ondanks de kortere treinen nog wel mee viel, Mark-Robin. Ja, valt zeker mee. De kop is eraf. De spits trouwens volgens mij ook. Ik kijk even naar meneer Meerstad, de directeur van de Nederlandse spoorwegen... die speciaal voor de gelegenheid zijn serviceuniform heeft aangetrokken. Hoe gaat het? Nou, het gaat uh, eigenlijk boven verwachting. Ik heb wel gehoord van uh, volle treinen bijvoorbeeld bij Houten, waar een City niet stopte. Uh, en ook uh, op uh, Culemborg, waar uiteindelijk uh, gelukkig met de volgende trein, die wat langer was, alle mensen mee uh, konden. Nou, dat is altijd heel vervelend, daarvoor bied ik ook de reizigers uh, onze excuses aan, want we proberen natuurlijk toch iedereen mee te nemen. Hier gaat de trein naar Den Haag, een hele drukke verbinding. Ja, nou, daar, die is uh, eigenlijk uh, zelfs wat, wat minder bezet dan normaal. Dus ik denk dat we de, de kop van de spits er echt wel af hebben. Uh, en Overigens uh, loop ik heel vaak in uh, uniform. Ja. Het is niet alleen voor de dag van vandaag. Want er was een, een tweet over geweest, begreep ik. Hè? Ja, daar heeft iemand getwitterd. Luisteraars, u kunt ons betwitteren met uw avonturen in, in, de, in de trein. Iemand vroeg, had meneer Meerstad dat uniform ook aangetrokken als de radio er niet bij was? Ja, nou, ten eerste wist ik niet dat de radio erbij was. Hè, dus ik kwam gewoon zo op, op dit moment. Dit is wat we vaak doen. Uh, al onze collega's in de directie, in de groepsraad, die uh, zijn regelmatig op pad. Ik doe het zelf een aantal keren per maand. Soms rijd ik een trein. Ik ben, ben ook machinist. En soms geef ik informatie of loop ik rondjes dus door de trein. We houden het hier in de gaten op Utrecht Centraal. Straks na negen. Dan kom ik nog een keer bij u terug. Dan is ook het zoutkaartje geldig. Mensen kunnen goedkoper reizen na negen uur. Hè, om de spits een beetje te ontzien. Kennelijk heeft dat ook effect gehad. Succes, meneer Meester. Dank u wel. Okay. Tot later. Afgelopen jaren rolden we van de ene crisis in de andere. Zijn er we er nu voor dit jaar dan vanaf? De economie van 2011, zo dadelijk de scenario's op een rij is. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden met een redelijk rustige ochtendspit. Kan je wel zeggen Marcel, 32 kilometer file. Dus je mag, ja, het, is, het is meer een vrijdagochtendspits nou. dan iets wat op maandag lijkt. Uh, twee files vallen eigenlijk op op de A7, Zaandam richting Hoorn. Bij de afwit Averhoorn 4 kilometer ligt nog steeds piepschuim op de weg, wordt wel opgeruimd. Linker reishok is daarvoor dicht en een aanrijding op de A16 Breda, Rotterdam. Tussen Hendrik Iedo-Ambacht en knooppunt de Brechtseplein 2 kilometer. Bij het knooppunt Ridderkerk is de rechter reishok dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Ooster. Kwart voor negen geweest. Sinds nieuwjaarsdag is het EU-voorzitterschap voor een half jaar in handen van Viktor Orbán, premier van Hongarije. Orbán is omstreden vanwege de nieuwe Hongaarse mediawet. Er is veel kritiek op, de wet snoert journalisten de mond. Correspondent Tijn Sadé kent Orbán nog uit de tijd dat Sadé, Tijn Sadé, zelf in Budapest ook werkte. He was very committed and at the early times of Fidesz, he was a very talented charismatische young politician. In de begintijd van zijn partij Fidesz was hij erg getalenteerd en charismatisch. Hij werd gezien als de belofte om Hongarije te democratiseren. The best hope for Hungary for democratic renewal. András Bojoki is professor of politieke wetenschappen aan de Central European University in Budapest. Hij was minister van Cultuur in Hongarije. U kent Orbán van het eerste uur, hè? Rond 1989, rond de val van het communisme. Het is nu twintig jaar later. Als we de balans moeten opmaken. He wants to keep a strong grip on the political processes. Een strong grip? Hoe sterk is die greep? He has an unprecedented opportunity to form the political life of Hungary according to his wishes. Because... Hij heeft nu een ongekende kans om alles naar zijn hand te zetten. En hij uh, heeft uh, ook een nieuwe media-wet ingevoerd. Which... Daar is heel veel kritiek op, hè? Want uh, it gives almost unrestricted power to a person. Die wet geeft een nieuw mediabureau, onder leiding van een van Orbaans vrienden. voor maar liefst negen jaar onbeperkte macht om de media te controleren en te bestraffen. Dus het is een vrij on controle op de media. Waar is Orbaan zo bang voor? Ik weet het eigenlijk niet.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 De Hongaren haten deze regering. Vooral door alle corruptieschandalen, Het verdwijnen van Europese Unie-subsidiegeld. De mensen willen like een verandering in Hongarije. Ze willen je terug. En dat is een andere vraag. Maar ik ben het met hen dat we een verandering moeten hebben in Hongarije. Nu, vier jaar na het geweld op straat.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 Voelen ze zich vrij om te doen wat ze willen? Now they discovered that this external control is past and they are free to do whatever they want. Kussen om, dat we eenetje lichten, hij raakt mijn Premier van Hongarije Viktor Orbán dus de baas voor een half jaar. Van de EU, EU voorzitterschap ligt bij Hongarije. Al drie jaar lang belanden we van de ene crisis in de andere. De kredietcrisis, de bankencrisis, de financiële crisis, de eurocrisis. Wat wordt het dit jaar? Weer een nieuwe, onverwachte variant? En welke kant gaat het op met de economie en de financiële markten? Onze economieredacteur André Meinema blikt vooruit op 2011. We zijn, denk ik, best wel redelijk goed uit die recessie van 2009 gekomen. Die, die paniekverhalen van, van anderhalf jaar geleden... over die, die parallellen met de jaren dertig... Nou ja, goed, die raakt een kant nog wel. Maar ja, nu zitten we dus wel in de fase waarin het beleid natuurlijk niet nog een keer kan herhalen. Uh, en de onderliggende problemen zijn niet opgelost. Wat je wel kunt zeggen toch, en dat is gewoon waar, de economie is wat gaan vertragen. Uh, je ziet bij ons ook de investeringen, dat, dat was niet best. De consumptie groeit nog maar heel traag. Er zijn onzekerheden over de kracht van het herstel, dat, dat is duidelijk. Economie is geen natuurwetenschap. Economie is een ingewikkeld samenspel van vraag en aanbod... schaarste en overschot, winstbejag, behoefte, gedrag, emotie... vertrouwen, mensen, cultuur, verwachtingen en nog zo wat. Dat levert over de jaren heen wel bepaalde patronen en rekenmodellen op... met een soort van voorspellende waarde... maar zekerheid en houvast biedt de economische wetenschap niet. En achteraf, met de kennis van nu, deugen natuurlijk alle verklaringen. Neem bijvoorbeeld de werkloosheid... een van de weinige aangename verrassingen van 2010... Toen we in 2009 in een recessie verzeilden... doemde in de voorspelling het spookbeeld op van een lege werkloze. Het Centraal Planbureau had het over wel meer dan 675.000 werklozen eind 2010. Maar dat legioen is er nooit gekomen. Sterker, het zijn er nooit meer geweest dan 450.000... en de werkloosheid daalt al negen maanden op rij. De teller staat nu op ruim 400.000. Met 4,4 procent is dat het laagste percentage in heel Europa. Hoofdeconom Han de Jong van ABN AMRO snapt het achteraf ook wel. Nou, gedeeltelijk kun je dat dus wellicht verklaren... door uh, te wijzen op uh, hier en daar wat verborgen werkloosheid. Ik denk dat een andere verklaring toch is... dat bedrijven zich gerealiseerd hebben... Uh, jongens, uh, als het op een gegeven moment weer beter gaat... hebben we onze mensen weer nodig. Uh, een aantal jaar geleden hadden we problemen om mensen te vinden. Als we ze nu ontslaan en we hebben ze over een poosje weer nodig... dan kunnen we ze misschien weer niet vinden. Dus laten we ze maar houden. Ik denk dat dat ook wel, een, ook wel een rol heeft gespeeld in het geheel. De teruglopende werkloosheid is dus een meevaller. Een andere meevaller is Duitsland. De economische heropleving en groei bij ons van eind 2009 en 2010... hebben we te danken aan Duitsland, de economische motor in Europa. Duitsland profiteert van de sterke groei in opkomende economieën als China, India en Brazilië. En die zorgen voor een enorme vraag naar Duitse machines en auto's. En omdat Duitsland onze grootste handelspartner is... liften wij mee op het succes van onze oosterburen. Onze motor is de export naar vooral Duitsland. Maar nu is de vaart eruit. En dat is geen verrassing, zegt directeur Lex Hoogduin van de Nederlandse Bank. We zijn in een herstelfase na een financiële crisis. En alle ervaringen van vorige financiële crisis wereldwijd... laten zien dat het herstel na zo'n financiële crisis uh, gematigd is... Uh, en veel gematigder dan het herstel na een normale recessie. Voor een deel is dat het zogenaamde voorraadeffect. Bedrijven hebben de voorbije maanden hun magazijnen weer behoorlijk aangevuld... kunnen er weer even tegen en vullen nu dus maar weer mondjesmaat aan. Verder is de overheid gestopt met de miljardensteun voor de economie... dus die impuls valt ook weg. Het leven wordt ook duurder en de miljardenbezuinigingen... gaan neerdalen op de burgers. Dus na die eerste boost van de economie is het nu meer stationair draaien... Matige groei. Zo'n 1,7 procent, denken het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Op zich niet verkeerd, want nog steeds groei, maar aan de magere kant. En daaroverheen komt ook nog eens de onrust rond landen met grote schulden... als Ierland, Portugal en Spanje, verzucht ook bankpresident Wellink. Dat helpt allemaal niet. Ja, En dan, u hebt gelijk, onrust... Ja, ook een beetje onzekerheid over of overheden dit allemaal wel kunnen volhouden. Dit soort harde beleidsmaatregelen, ruzie over wisselkoersen. Ja, dat zet toch een druk op het, eh, op het sentiment. Op 1 juli stapt hij op, dus Welling zal het niet meer meemaken. Maar pas in 2012 zit de Nederlandse economie weer op het niveau van voor de crisis. Het zijn vijf verloren jaren, want door de financiële crisis... hebben we 40 miljard euro minder verdiend, minder geïnvesteerd, minder uitgegeven... 40 miljard euro minder rijk, zegt Lex Hoogdijn van de Nederlandse Bank... en de gedoodverfde opvolger van Welling. In termen van, van inkomensniveaus is dat wat dan de crisis heeft gekost. Dan kun je natuurlijk hopen dat we in de komende jaren... de jaren na 2012 dat nog goed gaan maken. Dat is niet wat ik verwacht. Dus de groei herstelt zich, maar we halen dat niet meer in. Met de bouwsector gaat het bijvoorbeeld beroerd... De huizenmarkt beweegt nauwelijks en er staat druk op de prijzen. Dat heeft zijn weerslag op alles en iedereen die met ontwerpen, bouwen, afbouwen en inrichting te maken heeft. De werkloosheid zal dit jaar daarom eerder stagneren of stijgen dan verder afnemen, denkt de jong. Wij gaan natuurlijk bezuinigen, zoals veel Europese landen, ten aanzien van de groei, denk ik, de economische groei, denk ik, dat Europa inderdaad in 2011 een vertraging gaat meemaken. En dat kan zich heel makkelijk vertalen in een oplopende werkloosheid in 2012. Het is erg vroeg om daarover te praten, maar het zou kunnen. De stimulans zal dit jaar ook weer uit Duitsland... en dus uit de vraag vanuit Azië en Brazilië moeten komen. De opkomende economieën die groeien heel stevig. Daar moet zelfs geremd worden. Daar is het beleid, moet ik zeggen, soms ook wel wat van de hak op de tak. hoor. Het ene moment remmen ze, het andere moment geven ze weer gas. Maar per saldo hebben ze niet al te veel extreem grote onevenwichtigheden. En ze hebben heel veel groeipotentie. Ik zie niet wat de economische groei in 2011-2012 in de opkomende economieën... echt fundamenteel in de weg zou moeten staan. En dan heb je nog de schuldencrisis. Hoe raken wij van onze schulden verlost? De aangelegde noodverbanden bij Griekenland en Ierland zijn maar labmiddelen. Politiek moeten zo snel mogelijk knopen worden doorgehakt... en landen en banken gesaneerd. En dat gaat links of rechtsom veel geld kosten... omdat verliezen genomen moeten worden. De invloed en in de stem van Duitsland zal groot zijn... Want de kracht van de Duitse economie maakt het verschil met de periferie in het zuiden nog pregnanter. Het Europa van twee economische snelheden, van de echte euro en de euro. Wat de weerslag is van die discussie op de economie is lastig te zeggen, denkt Hoogduin van de Nederlandse Bank. Of dat een effect gaat hebben op de reële economie, op de groeiende werkgelegenheid, weten we niet. Kunnen we op dit moment niet weten. Maar die mogelijkheid uh, bestaat en uh, dat leidt ons ertoe om te zeggen dat de onzekerheid op dit moment rond de ramingen extra groot is. Dat hebben we de laatste jaren meer moeten zeggen, maar dat is toch, toch echt hoe het is. De onzekerheid is extra groot en de risico's, met name rond de groeiraming... zijn naar ons idee door die opgeleide onrust neerwaarts. De aandelenbeurzen ademen mee met de conjunctuur... maar zullen ook dit jaar weer meedijnen met angst of zorgen over landen met schulden... inflatie, de voedselprijzen, de huizenmarkten, duurdere olie, de rente, noem maar op. Veilig en voorzichtig beleggen is het adagium. Uit een recent onderzoek van vermogensbeheerder Schreuders... blijkt dat 1 op de 5 grote beleggers Amerika net zo risicovol vindt... als beleggen in Afrika. Slechts één op de 15 beleggers vindt China riskant. Toch is de jong van ABN AMRO best optimistisch voor het komende beursjaar. We gaan uit van uh, voortgezette economische groei in, uh, in 2011. En ook een voortduring van de positieve ontwikkeling... bij de bedrijfswinsten... Wij denken dat het waarderingsniveau van de aandelenbeurzen uh, niet extreem hoog is. Helemaal niet zelfs. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in 2010 de beurs de mooie bedrijfsresultaten onvoldoende gehonoreerd heeft. En als we geen schokken krijgen die, die, die de stemming enorm drukken... dan uh, gaan wij er eigenlijk vanuit dat de beurs die mooie bedrijfsresultaten van 2010... plus wat er nog in 2011 komt, alsnog gaat honoreren. Voorzichtig beleggen dus is het devies voor 2011. André Meinema zette de zaken op een rijtje. En Duitsland goed in de gaten houden. Dat blijkt ook maar weer goed dat we daarnaast wonen. Na 9 uur in het NOS Radio 1 Journaal hoort u meer over de Tupolev 154b. Dat die aan de grond moet blijven, dat is volgens kenners helemaal geen slechte zaak. De ochtendspits in het treinverkeer op het spoor valt reuze mee. Ondanks de kortere treinen en dus wel knokken om de zitplaatsen. En de vervuiling in China valt helemaal niet mee. De kosten voor de milieuvervuiling daar zijn de afgelopen paar jaar verdrievoudigd. Onze correspondent Wouter Zwart trok naar een zeer vervuild mijnbouwgebied. Daarover dus meer na 9 uur in het NOS Radio 1 -journaal. Dit is Radio 1.